12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, sociale partners spreken af, geen taboes, alles is bespreekbaar. Scholen dreigen CITO-toets de deur uit te doen en ontslagen bij OAT. Van het westen uit komt er wat sneeuw of regen, het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend is het wisselvallig, de vorst is even weg en vooral s'nachts is het veel minder koud. Zaterdag meest bewolkt en zondag kan de zon even doorbreken. Er valt over alles te praten. Geen taboes aan het werk. Dat zijn zo'n beetje de kernwoorden na afloop van het sociaal overleg in Den Haag. Tussen werkgevers en werknemers. En dat overleg was in het gebouw van de Sociaal Economische Raad, de SER. Werd versloten, wat heeft dat nou opgeleverd? Nou, toch vooral een gevoel van urgentie, Jan. Uh, want de werkeloosheid loopt op. En dat merken ze alle twee, zowel de werkgevers als de werknemers. Aan den lijve uh, vallen heel erg veel uh, ontslagen. En dat wilden ze vooral na afloop benadrukken. De voormannen Ton Heerts en Bernard Wintjes. Nou, ik denk dat uh, voor iedereen wel duidelijk is dat... Uh de ontslagen die er vallen, duizenden mensen die per maand werkloos worden. Dat onze grote opdracht die we samen nu hebben is... hoe kunnen we herstelvertrouwen van de overleg-economie... maar ook van de economie in het algemeen. Hoe kunnen we dat herstellen? Nou, en we hebben nu maanden verkend. We hebben vandaag besloten dat we verder kunnen... en dat wij werkgevers werknemers gaan onderhandelen. Dat doen we over alles wat nodig is... Om mensen een perspectief op banen te geven en te voorkomen dat bedrijven nog failliet gaan en er nog meer ontslagen komen. Nou, we blijven verder verkennen met het kabinet. Er zijn minder ontslagen, wij knokken voor banen, we vechten voor het voortbestaan van bedrijven. En we willen een bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen. Wat we geconstateerd hebben is dat wij moeten bijdragen tot vertrouwen in de maatschappij. De economie is zwak, met name dat consumenten gewoon niet kopen. En wij vinden dat, we dat, dat er onze grootste zorg is. Dat uitzicht in heel veel problemen in bedrijven. Uitzicht ook in werkloosheid uiteraard. Dus we zullen op een hele voorzichtige, maar goede manier een aantal afspraken moeten maken. Geen taboes, zegt u? Geen taboes. Ook voor onze kant hebben wij vanmorgen aangegeven. Over alles is, alles is te praten. Het Geen taboes geldt het ook voor de FNV? Nee, ik, wij praten over verbeteringen. Dus dat betekent dat je geen taboes op de agenda hebt. Kijk, we kunnen hier wel uh, uh, overal zeggen... nou, daar wil ik niet over praten, daar wil ik niet over praten. Zo gaan werkgevers en werknemers niet met elkaar om. En hoe ver we komen, dat zullen we zien. Na maat komt april. Ik laat me niet onder druk zetten. Als het kabinet de wetsvoorstellen naar de Kamer stuurt... dan sturen ze maar de, naar de Kamer. Ik neem mijn tijd om met de FNV en de andere bonden... CNV en MAP met werkgevers zo ver mogelijk te, te komen. Zorgvuldigheid, bovensnelheid. We zitten niet te wachten... op nieuwe rampen dat het allemaal zelden spo of haast de spoed is zelden goed is. Wij willen dat zorgvuldig doen uh, en na maart komt april en na april komt mei. En maar, nu ga ik aan uh, de dank, dank je wel. Ja, dat kan Heerts nou wel zeggen, Bert. Ze willen de tijd nemen, maar is die tijd er ook wel? Nou, wat betreft de politiek natuurlijk niet. Maar wat zij wel vooral willen doen, is dat zij rust willen uitstralen. Van we willen het zorgvuldig doen. Maar inderdaad, je hebt gelijk, het moet snel. En ook niet alleen van de politiek. Want volgende week donderdag komen er weer nieuwe werkloosheidscijfers. En die zullen vast weer hoger zijn dan de vorige. En alle twee willen ze dat daar snel iets aan gebeurt. En eigenlijk kun je samenvatten dat vandaag een beetje het gevoel moest ontstaan van stop de crisis. Dus dat stop de crisis gevoel. Dat willen ze uitstralen. Ja, en nu moeten ze proberen met elkaar overeenstemming. Te bereiken. Dat zal nog heel moeilijk zijn. Uh, ze willen er de tijd voor nemen, maar dat is vooral een beetje ook naar de buitenwereld van we laten ons niet opjagen en we laten ons niet gek maken. Dankjewel, Bert van Sloten. Zorgverzekeraars vergoeden steeds meer dyslexiebehandelingen. In 2009 kwamen de behandelingen in het basispakket... en werd er 11 miljoen euro vergoed. In 2011 was het al 53 miljoen. De verzekeraars spreken van een opvallende stijging. Maar toch zijn ze niet verrast. Ze wijzen erop dat mensen hun kinderen eerder bijles laten geven... in lezen of schrijven als ze het geld terugkrijgen. Meer dan de helft van de schoolbestuurders wil de CITO-toets niet meer afnemen als de scores per school openbaar worden gemaakt. Dat zegt de Algemene Vereniging van Schoolleiders en daarvan is Ton Duijf de voorzitter. Goedemiddag meneer Duijf. Goedemiddag. Dat is nogal wat. Wat zijn uw bezwaren tegen dat openbaar maken per school? Nou, wij zijn op zich niet tegen openbaarmaking van de CITO-scores. Dat doen scholen zelf heus wel. Waar wij enorm probleem mee hebben is uh, de wijze waarop RTL nu probeert rankinglijstjes te maken op basis van de ruwe CITO-scores per school. Ja, en dat zegt helemaal niets over de kwaliteit van de school. Dat is trouwens 99% van onze leden in de enquête ook aangegeven. Want zo'n uh, zo CITO-toets, wat nou, die meet zo'n toets? Je meet de, de leerprestaties op rekenen en taal en wat algemene vaardigheden. Maar je, je moet natuurlijk als kind heel wat meer in je mars hebben... Uh, om succesvol te, te worden in het leven. En daar meet zo'n toets helemaal niets van. En uh, waar wij... Uh, aan de ene kant gaat het een soort redrace race, straks oproepen tussen scholen. Hè? Want dan, dan, dan moet je die CITO-toets wel weer nog beter maken. Want anders krijg je minder leerlingen. Dat is niet de weg waarop wij verder willen. Uh, scholen moeten leren samen te werken. Want wij zijn geen bedrijven. Wij, zijn, wij hebben een dienende taak voor de samenleving om kinderen goed op te voeden. En daar staat deze ontwikkeling haaks op. En, en wat gaat dat uh, betekenen als uh, meer dan de helft uh, er vanaf wil? Uh, betekent dat het einde van de CITO-toets? Nou ja. Het punt is dat men niet van de cito af wil, want de cito op zich is een heel goed instrument voor de verwijzing, voor de onderbouwing van de verwijzing naar welke voortgezet onderwijsschool je moet gaan als kind. Men wil af van het feit dat die CITO-toets gebruikt wordt... Voor, voor zaken waar die helemaal nooit voor ontwikkeld is. En als dat toch gaat gebeuren, en dat lijkt het nu al op... dan zeggen scholen van... ja, wacht even, uh, dan gaan we gewoon een andere toets gebruiken. Of we hebben ook nog, dat heet bij ons leerlingvolle systemen... waarin je de, de, zeg maar, alle leerprestaties per leerling per school bijhoudt. Die kan ook heel goed dienen als onderbouwing van het schooladvies... wat wij voor het voortgezet onderwijs maken. Dan stoppen we gewoon met die CITO-toets. En dat, dat geeft dus uh, bijna... 60% aan dat ze het dan ook serieus gaan overwegen. Hoe gaat dit verder? Uh, hoe gaat dit aflopen? Gaat u nog met CITO praten? Of? Ja, nou, CITO speelt hier eigenlijk natuurlijk niet zo'n rol in. Het is uh, meer uh, in dit geval wat de staatssecretaris gaat doen. Want er wordt ook nog gesproken over een soort eindexamen basisschool. Uh, waar we nog grotere problemen mee hebben. Omdat dat ook een enorme druk en last gaat leggen op scholen zelf. Dat zien we ook in het buitenland, in Engeland en in Amerika... waar ze er juist van terugkomen. En CITO heeft hier niet zo'n rol in... behalve misschien een commerciële positie... want hoe meer van die toetsen je verkoopt, hoe meer je verdient natuurlijk. Maar het gaat wel om wat de media en wat de politiek met dit soort cijfers doet. En daarvan is de boodschap heel helder geweest vandaag... blijf met je vingers van die CITO-toets af... want dat is ons instrument... Wat wij gebruiken voor de verwijzing naar het voortzet onderwijs. En het is geen kwaliteitsinstrument voor scholen. Duidelijk tonduif van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De politie heeft op de A1 bij Apeldoorn een Spaanse tankwagen van de weg gehaald... omdat dat nogal een wrak was. De wagen vervoerde brandbare vloeistof van Spanje naar Duitsland... en hij had eh, vijf gescheurde remschijven, vier slechte banden... en een tank die niet goed dicht was en een tank die ook niet aan de eisen voldeed. En er was ook nog geknoeid met de tachograaf. De Spaanse chauffeur heeft een boete gekregen van 4400 euro. Tijdens de halve marathon van Tel Aviv is door de hitte een dode gevallen. Ook liepen veel mensen een zonnesteek op. Duizenden mensen begonnen vanochtend vroeg aan de halve marathon in Tel Aviv. Dus waar de temperatuur in de loop van de ochtend opliep tot 30 graden. En in verband met die hitte was de hele marathon... die zou ook gelopen worden, al verplaatst naar volgende week. Reisorganisatie OAT, het gaat niet goed daar. Er worden 180 banen geschrapt waarvan enkele tientallen gedwongen ontslagen. En de banen verdwijnen op zowel het hoofdkantoor als bij de reisbureaus. Directeur is Julius Terhaar bij OAT. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft u daartoe besloten om banen te schrappen? Nou, uh, uw introductie gaat niet goed. Daar uh, is ook niet helemaal uh, de juiste. Oh. Uh, wij zitten in een uh, transformatieproces. Uh, uh, de wereld uh, om ons heen verandert uh, in snel tempo. Dat, uh, daar vertel ik u natuurlijk niks nieuws mee. Uh, zo veranderen ook uh, wij uh, en, uh, en de reiswereld. Uh, en we hebben in de afgelopen periode nieuwe technologieën uh, uh, geïmplementeerd. Uh, die vooral uh, gericht is natuurlijk ook op uh, online verkoop. Uh, daarmee uh, worden een heleboel van onze bedrijfsprocessen intern uh, uh, ja, anders ingericht uh, dan wel uh, dat ze komen te vervallen. Mensen gaan uh, niet meer naar het uh, reisbureau om reis te boeken, maar ze gaan op internet zoeken naar een reis. Nou, het is, uh, de consument is hybride, dus een, een combinatie daarvan. Uh, enerzijds uh, oriënteren uh, heel veel mensen, steeds meer Nederlanders zich vooral uh, op internet uh, voor de vakantie. Uh, maar uh, voor, uh, voor de boeking zelf, uh, ja, dat is een combinatie van zowel het internet als uh, in, uh, in de fysieke reisbureauwinkels. Dat is ook één kant. Aan de andere kant, u gaat ook uh, mensen naar die naar de locatie zelf gaan, de vakantiebestemmingen zelf, die gaan anders werken. Ja. Dat, uh, eigenlijk uh, in het, uh, het oude proces uh, daar uh, gingen eigenlijk, uh, de mensen structureel uh, naar de bestemmingen toe om uh, zeg maar de producten uh, op te halen. En vervolgens werd de verwerking daarvan en de samenstelling van reizen vond uh, vooral in, uh, in Nederland uh, op het hoofdkantoor plaats. Uh, we zullen in de toekomst uh, nog altijd naar de bestemmingen toe moeten om uh, de afspraken te maken. Alleen de vervolgprocessen om uh, producten uh, boekbaar te maken om vakanties samen te stellen... Ja, dat proces uh, dat blijft uh, vooral op bestemmingen uh, liggen. Uh, waar wij met uh, bestaande leveranciers, waar we al tientallen jaren mee samenwerken, uh, worden ondergebracht. En uh, digitaal uh, vindt er vervolgens een ontsluiting plaats uh, naar Nederland toe uh, voor de vermarkting van de reizen. Ja, je hoeft niet helemaal meer terug te reizen om uh, dat allemaal in te, te, te op te schrijven en te verwerken. Dat gaat allemaal vanuit uh, de bestemmingen zelf. De processen wel een worden veel efficiënter. Ja, ja. Ja, is er nog wel een toekomst voor de, de reisbranche? Ik bedoel, kunt u nog winst maken? in deze tijd. Nou, dat is uh, natuurlijk een belangrijk onderdeel uh, van deze transformatie, dat um, uh, reisbedrijven uit uh, de, zoals wij dat binnen de branche noemen oude reiswereld, uh, en daartoe behoort wat absoluut ook, ja, die moeten wel veranderen uh, om aan de nieuwe referenties in de markt uh, te voldoen. En dat betekent dat bedrijfsprocessen veel efficiënter ingericht moeten worden. En uh, dat is natuurlijk onderdeel van, uh, van deze transformatie. Nou, dat is een, uh, een hele positieve beweging uh, naar de toekomst toe. Uh, wanneer dan ook gerealiseerd wordt dat nieuwe technologie geïmplementeerd ja. wordt. Maar anderzijds ja, heb je natuurlijk ook de nadelige kanten daarvan... en de minder leuke kanten. En dat is dat je met minder mensen verder wilt ja. gaan. Zoals het schrappen van die banen. Nou, ik dank u wel voor de uitleg. Jullie is de Haar, directeur van OWAT. De honkballers van de Dominicaanse Republiek hebben de halve finales bereikt Van de World Baseball Classic in Miami werd Amerika geklopt met 3-1. Drie van de vier halve finalisten zijn nu bekend. Nederland en Japan waren al zeker van een plek in de finale ronde in San Francisco. En Amerika strijdt nu met Puerto Rico om het laatste ticket. En als voorbereiding op die halve finale won Oranje in Phoenix een oefenwedstrijd tegen San Diego Padres. Het werd 9-3. Guido van der Garde, we het over autosport, is bij de tweede sessie van de vrije trainingen voor de Grote Prijs van Australië in de Grindbak beland. Van der Garde maakte in Melbourne bij Caterham zijn debuut in de Formule 1. Tijdens de eerste sessie zette Van der Garde de langzaamste tijd neer en zijn Franse teamgenoot Charles Pique, werd voorlaatste. De Duitse wereldkampioen Sebastian Vettel was in zijn Red Bull de snelste. En dan zijn we op de weg beland. de openbare weg. John Hoker weet er alles van. Ja, we viel op de A1 vanuit Hengelo richting Apeldoorn. Daar staat bij Twello twee kilometer. Rijksmaterstaat is daar bezig met een spoedreparatie. Daardoor zijn er bij Twello twee rijstoken afgesloten. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Geen taboes bij overleg, sociale partners. Als het maar gaat over meer werk, dat hebben ze vanmorgen afgesproken. Zes op de tien schoolbesturen willen geen CITO-toets meer... als die scores per school openbaar worden. En de zorgkosten voor dyslexiebehandelingen zijn vervijderd.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de nationale politie wil het imago van de politie mannen en vrouwen strenger bewaken... en dus krijgen niet alle tv-series meer toestemming om politieuniformen te gebruiken. De tijden dat elke agent als bronsnor werd weggezet zijn voorbij. Ik zal je één ding vertellen, en daar kun je heel gerust op wijzen... Wij zullen voorlopig van Ziebertje geen last meer hebben. Die zie je voorlopig niet meer. Nee, dat geloof ik ook, Bromsdor. Jij bent een braver kerel. In het mediaforum reageren presentator Jacobine Geel... en blogger Joost Niemuller straks op deze maatregel van de nationale politie. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De hoogste score is nog altijd 40. Dat was aan het begin van de week niet zo heel veel. Maar toch, hij staat er nog steeds. De laatste die er overheen kan is Kelly de Weert uit Leusden. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Het tv-programma Voetbal International is altijd goed voor een relletje, maar gisteravond liepen tussen Wilfred Gené en Johan Derksen dus behoorlijk uit de hand. Wij zijn zo ontevreden over jouw houding. Er komen geen vi redacteuren die wensen niet meer in een programma met jou op te treden. Oké, okay, dat is erg professioneel dan vast? Dat is heel professioneel, want ja. die zeggen: we laten ons niet door die uh, snelle vogel voor lul zetten. Ik zet niemand verloren. Ik kom alleen maar met feiten, Johan. Nee, je wil scoren. Zoek het lekker het gaat uit om de met de je feiten. Hele en toen liep Johan Derksen woedend de studio uit. Wilfried Genee reageerde vanochtend op Radio 538. Hij was redelijk rustig uh, over dat weglopen dus van Johan Derksen. Nou ja, ik sluit gewoon niet uit dat hij er wel is. Hoor. Ik ga er ook vanuit dat hij zou echt heel jammer vinden. Dat ben ik serieus. Ik bedoel, uh, wat ik net al zeggen. We hebben genoeg stormen meegemaakt. Johan Derksen reageerde een stuk minder vriendelijk bij RTV Rijnmond. Zo zei hij dat hij helaas wel moet aanschuiven... omdat hij net zijn contract met vier jaar heeft verlengd. Derkse heeft de RTL-directie wel gevraagd om gene te verbieden om nog langer de VI-redacteuren af te vallen. Want als het nog langer zo doorgaat, dan hoeft het van Derkse niet meer. Ik, ik ben 13 jaar met die man op de zender. En ik heb helemaal niets met die man. En ik ben nog nooit bij hem thuis geweest. En hij hoeft ook niet bang te zijn dat ik hem ooit uitnodig. Ik kan alleen. Uh, met een werk, maar als dat werk ook onplezierig wordt, dan hoeft het voor mij niet meer. En de man die nu moet kijken of hij de twee camphanen vanavond weer in één studio kan krijgen, is eindredacteur Michel van Egmond. Michel, goedemiddag. Goedemiddag. Weet je het al of, of Johan er vanavond weer bij zit? Uh, het is niet zo dat ik de beide kemphalen bij elkaar moet brengen, hoor. Dat. Uh... Nou, nee. Be beetje, klok, een, een beetje diplomaat, een beetje een bemiddelaar is hier wel nodig, volgens mij, toch? Nou, dan kan je beter de VN-veiligheidsraad ingeschakelen <laughs> om deze twee bij elkaar te brengen. Of een, een pak echte boter neer te zetten. Dan heb je meer kans, denk ik. <laughs> maar ik heb gelukkig net. Uh... Via uh, VI radio uh, Johan gehoord en uh, die zegt dat hij weliswaar met frisse tegenzin, maar dat hij toch uh, richting Hilversum gaat. Maar dat hij wel voor die tijd een onderhoud inderdaad wil hebben met uh, de directie van uh, RTL 7. Dus ja. ik hoop dat dat een goed gesprek wordt en ik hoop dat hij vanavond weer gewoon aanschuift en dat we gewoon weer uh, verder kunnen gaan met dit programma. Maar goed, als dat en... dus geen goed gesprek wordt, dan kan het maar zo zijn dat hij er niet is dus. Ja, nou laten we de mensen allemaal nog in, in spanning houden. En dan adviseer ik iedereen om half negen in te schakelen en <laughs> kijken wie er zit. Maar ik, ik heb het idee dat hij er wel zit. Alles voor de kijkcijfers zou ik zeggen. Uh, ja, ja, maar dat, dat, dat is een beetje een misverstand. Dus ja. Ik, ik hoorde het wel vaker. Veel mensen eh, denken dat het in zijn is gezet, hè? Ja, ja, ik, ik, ik heb me sowieso de hele ochtend al verbaasd hoor. Ik bedoel. Er zijn op dit moment mensen in Iran een atoombom in elkaar aan het knutselen. Maar dat lijkt dan wel een stuk minder belangrijk dan wat er gisteravond is gebeurd in dat televisieprogrammaatje. Maar goed, uh, het meest merkwaardige van die hele zaak vind ik dat er nog steeds mensen zijn die denken dat dit een soort gescript en vooropgezet plan is. Met als doel om nog meer kijkers te trekken. Nou, uh, dat uh, kan ik wel weer spreken. Er is helemaal niets gescript bij uh, VI. En de irritaties uh, zijn allemaal echt. Ja. J jij werkt voor het blad VI, hè, voor de Goede Orde. Ja. Um, en jullie maken dus dat tv-programma namens het blad. Uh, nu riep uh, Johan Derksen dus gisteren dat de redacteuren van VI... die dus wel eens aanschuiven om, om nou ja, dingen te verduidelijken... die jongens die hebben allemaal uh, een club onder hun, uh, hun hoede... waar ze natuurlijk alle ins en outs weten... zitten wel vaak in het programma dat die dat niet meer willen. En dat heeft dus met Wilfred te maken. Dat, dat verhaal heb jij ook gehoord? Nee, dat is zo. Dat is zo ja. Die jongens willen dat niet meer? Nee, die hebben gezegd uh, dat ze geen zin meer hebben om aan te schuiven als het op deze manier gaat. Nou, Dat is, het, dat is de kern van het conflict. Dat is ook de reden waarom uh, Johan zo heftig reageerde. Um, je ziet ik zie dat wel vaker. Ik vind dat eigenlijk wel een mooi trekje van hem. ze deelt uh, gigantisch uit. Dat heeft hij zijn hele leven al gedaan, ook als columnist. Maar hij kan ook aardig uh, incasseren, vind ik. Uh, je, hij zegt van alles over iedereen, maar je mag ook van alles over hem zeggen. Maar op het moment dat het blad VI wordt uh, aangevallen... of dat hij het idee heeft dat hij daarvoor op moet komen, dan wordt hij opeens heel fel... En uh, ik vind dat eigenlijk wel een goed trekje hmm. voor een hoofdredacteur. Hij verdedigt zijn redactie wat dat betreft. Maar ik uh, heb ook het idee dat dit met, uh, met een goed gesprek wel op te lossen ja. is. Hoor. En dat binnenkort de jongens weer gewoon aanschuiven op die uh, beroemde barkruk om hun verhaal te ja. doen. Want even voor je eigen positie. Jij, jij vindt het niet... Uh, jij, jij kunt nog steeds met uh, Gene werken, vind je? Ja hoor, ik kan wel met uh, Gene werken. Want ik, uh, ik wou niet gelijk uh, in de stress schieten na zo'n uh, incidentje. We hebben wel vaker uh, van dit soort dingen gehad. Het is een beetje... Het heeft ook een beetje te maken met de aard van het programma. Het is een beetje een atypisch programma dat uh, weliswaar wordt voorbereid. Maar die voorbereiding wordt vaak uh, al binnen twee minuten losgelaten. En we volgen dan eigenlijk achter de schermen de, de gebeurtenissen daar aan tafel. Dus dat programma ontstaat eigenlijk een beetje op het moment dat die camera aangaat. Dat is altijd, vind ik, de kracht van dat programma geweest. Maar dat is kan tegelijkertijd ook tegen je gaan werken. En dat, dat gebeurt af en toe, dat is nu weer gebeurd. Maar... Want de aanleiding, de aanleiding hier is een zaak rond de Heerenveen. De VI heeft daar een artikel over geschreven. Wilfred heeft daar wat omheen zitten bellen... en die komt dan in de uitzending met een aantal andere uh, feiten op tafel. Nou ja, uh, hij heeft dat wordt omheen van... zitten bellen. Van wat ik ervan uh, begrijp, heeft hij een, is, is hij door één iemand nou, gebeld. Nou ja, door... oké, okay, whatever. Hij had andere informatie. Die uh, laten we zeggen haaks op dat artikel stonden. Dat wordt dan van tevoren in de redactie niet even besproken... van uh, we gaan het hierover hebben. Dat gebeurt daar gewoon in die uitzending. Wat gebeurt daar? We, we, we, spreken, we weten natuurlijk wel dat we het over Heerenveen gaan hebben. Maar verder uh, hebben we het daar niet over. We hebben nog nooit een vergadering gehad. We hebben ook nog nooit een, een uh, uitzending nabesproken. Um, dus dat, is, dat, is, dat geeft dat programma ook een spontane karakter. Waardoor het volgens mij redelijk populair is. Ja. Maar dat kan ook de, de zwakte zijn. De irritatie liep al wat op hè, de afgelopen twee weken minimaal. Uh, maar wordt er dan na zo'n uitzending nog wel weer gewoon met elkaar uh, gepraat en zo? Of, of, uh... Ja hoor. Ja, nou zijn wij nooit zo van de nazit, want als je bij ons uh, drie minuten na afloop van de uitzending de studio binnenkomt, is het net alsof er niets gebeurd is, is het helemaal leeg. En um, ja, ik denk dat je ook wel weet dat de verhouding tussen Wilfred en Johan nooit een uh, hele erge warm is geweest. Ik kan me herinneren dat ze een keer een autorit hebben gemaakt. Ik meen van, ik geloof van gouda naar Zwolle en toen hebben ze de hele weg niets tegen elkaar gezegd. Dat was niet juist uit onwil, maar dat was gewoon omdat ze elkaar niets te melden hadden. Dus... Mm. Die twee die klikken niet, en, maar dat is ook helemaal niet erg. Want uh, ze zijn allebei professionals en uh, in dat programma gaat het hartstikke goed. Ze, ze zijn ook een beetje tot elkaar veroordeeld ja. die twee. Uh, dus ik verwacht dat ze dat zelf ook wel inzien, dat het wel goed komt. We gaan het zien of ze er vanavond allebei zitten. En Michel, ik zag ergens op een van de sites een poll. Uh, daar stond je moet kiezen, Derksen of Genee? <laughs> Wat vul jij in? Ja, Derksen. Oké, okay. nou goed, dat is een duidelijk statement. Dankjewel uh, dat je even okay. aan de telefoon kwam en uh, veel ja. plezier vanavond. Dankjewel. Alberto Stegenman staat vanmiddag weer eens een keer voor de rechter. Dit keer is het een modellen scout die deze undercover journalist aanklaagt. Het is een modellen scout die zijn werknemers uh, niet betaalt. en die modellen allerlei zaken belooft. en die vervolgens uh, niet nakomt. Nou, dat wil ik de Nederlanders gaan vertellen. En ik heb geen idee waarom hij wil dat wij dat niet mogen uitzenden. De modellen scout hoopt op deze manier de uitzending van Undercover Nederland. voor komende zondag te laten verbieden. Maar Stegenman geeft hem weinig kans. Ja, ik denk dat deze man wil überhaupt niet op televisie. Dat is er wat ik ervan uh, van begrijp. Um, uh, maar ja, iedereen kan zomaar een rechtszaak uh, beginnen. Um, ik heb de indruk dat, uh, dat hij denkt, nou ja... Uh nooit geschoten, altijd mis. En dat hij daarom deze rechtszaak aan stand. Maar ik, ik heb er alle vertrouwen in. Een medewerker van persbureau Thomson Reuters... wordt door de Amerikaanse justitie aangeklaagd... voor betrokkenheid bij het hacken van de krant de Los Angeles Times. Deze Matthew Keyes zou de hackersgroep Anonymous... gebruikersnamen en wachtwoorden hebben gegeven... waarmee de groep het netwerk van de krant kon hacken. Anonymous veranderde het nieuwsbericht op de site van de LA Times. Dat zou een wraakactie zijn geweest... omdat Keyes werd ontslagen bij een tv-zender die ook eigendom is van de eigenaren van de LA Times. Dames en heren, hier is Adriaan van Dis. De eenmalige uitzending van Hier is Adriaan van Dis op de plek van De Wereld Draait Door. Gister, gisteravond 860.000 kijkers getrokken. Dat zijn er wel minder dan normaal gesproken op dat tijdstip kijken. Critici en twitteraars waren wel laaiend enthousiast. Harry de Winter twitterde, dit is televisie die onterecht niet meer bestaat. Recent Ab Zacht van het AD schreef dat uh, van de lopende culturele tv-programma's... geen enkele uitzending kan tippen aan van Dis. En Hans Berenkamp van NRC Handelsblad noemde het DWDD op zijn best. De politie wil geen suffe agenten in tv-series, meldt NRC Handelsblad. De nationale politie wil bijvoorbeeld niet dat de wat bange agent in de tv-serie eh, Dr. Tines, die wordt gespeeld door acteur Tigo Gernand, nog langer een officieel politieuniform draagt. Tigo Gernand omschrijft de agent die hij speelt als volgt. Um, ik speel de rol van Ken en um, dat is een, een ja, ik noem hem altijd een, een Playmobil agent. Hij is stiekem een beetje depressief omdat hij nooit aan de vrouw komt. En voor de rest is het gewoon een hele lieve, echte dorpsagent. Een lieve Rob, dorpsagent. Ja, lieve dorpsagent. Rob Luiten is woordvoerder van de Nationale Politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er mis met de agent die door Gernand wordt neergezet? Nou ja, wat er, wat er mee mis is, is uh, uh, natuurlijk... Hij draagt een uh, uniform. En op het moment dat hij pretendeert een uh, hele serieuze agent te zijn... dan kijken wij daarnaar. En in dit geval hebben wij gezegd... wij willen wel in gesprek komen over die agent. Want dat is niet zoals wij denken dat een agent uh, in beeld komt... Maar wat belangrijker is, uh, het is zo dat wij al heel lang kijken naar waar onze logo's worden gebruikt. Mm. Maar goed, dit, dit is een voorbeeld waarvan jullie zeggen... Uh, als we daar nu het zeggenschap over hebben, dan niet meer in de toekomst. En waarom? Ja, het, het beleid richt zich natuurlijk vooral op mensen die thuis geen brief krijgen met een politielogo. En Het gaat dus over meer dan alleen maar een politieserie. Dat doen we overigens al sinds 1992, eh, 90, dus dat bestaat al heel lang. Wat wel nieuw is, is dat die nationale politie die we sinds 1 januari hebben... Uh, ja, nu dat gecentraliseerd bekijkt. En dan komt er over, ook af en toe is wat langs dat we zeggen van... ja, is dit nou helemaal handig? Is dit wat we willen? Nou, dit is zo'n voorbeeldje en we gaan in gesprek. Maar goed, de, de, ik stel me zo voor, he, de, iemand bedenkt zo'n serie... die moet dan die verhaallijnen naar jullie doorsturen... en dan wordt dat bekeken van is dit uh, een beetje het beeld... wat wij naar voren willen brengen, waar wij mee willen werken of niet? Dat is wel de kern. Hè. Die, die vergunning, hè, noem het maar, die wordt overigens aangevraagd voor het instituut, bij het Instituut uh, voor Fysieke Veiligheid. Niet bij de politie. De politie adviseert. We krijgen heel veel van die aanvragen binnen. Dat gaat ook bijna altijd goed. Uh, en in dit geval keken wij naar de scène. De, de producent zegt, ik wil hier een serieuze politieman neerzetten. En wij hebben onze vraagtekens daarbij gezet. Ja, en dan ontstaat er uh, dit ja. gesprek. Maar goed, wat is het volgende? Want uh, bijvoorbeeld satire. Er worden wel satirische programma's uitgezonden waar een agent in op uh, Nee, die zelfreflectie die willen we ook houden. Dat, dat zal ook zo blijven. Want ook de context van een programma telt natuurlijk mee. Als je satire brengt in uniform... dan hebben wij dezelfde zelfreflectie om te snappen dat het om satire gaat... Uh, dus het is absoluut niet zo dat wij in die scènes willen kijken... of dat wij enigszins invloed willen hebben in het, de creatieve uitingen zeg maar, van een producent. Mm. Dat is niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling. Wij hebben een logo, wij beschermen dat logo. Ik denk dat uh, iedere organisatie in Nederland dat kent, dat je zijn logo wil beschermen. Dus als jij dan zegt, ik gebruik dat logo op een serieuze manier... willen wij er even mee naar kijken of ons logo, mm. hè, dat politielogo is van, die, van de Nederlander... Hè, maar ook van de politie, hè, of dat dan ook inderdaad serieus gebruikt wordt. Maar als bijvoorbeeld zo'n agent in zo'n serie, ik noem maar wat, uh, huiselijk geweld pleegt... of uh, hij staat voortdurend met zijn wapen in de hand, dat zie ik bij Flikker Maastricht nog wel eens... dat lijkt me ook niet helemaal de realiteit. Dat mag allemaal wel gewoon? Nou, we weten allemaal dat in alle series is een politieman die trekt een, uh, een, een pistool en hij schiet. Dat gebeurt in werkelijkheid bijna nooit. En toch staan wij dat toe, want we snappen dat het dan gaat om het verhaal, om de lijn en om de spanning. En aan de andere kant dat huiselijk geweld wat je noemt. Als nou de context van zo'n verhaal is om te duiden... Dat huiselijk geweld in alle lagen van de samenleving voorkomt, dus misschien ook wel eens bij een politiegezin. Dan zouden wij dat zomaar toe kunnen staan. Als de context zou zijn dat alle politiemensen huiselijk geweld plegen, dan gaan wij daar voorleggen. Want ja. dat is niet zo, denken wij. Nou, de producenten van tv-series en allerlei andere uh, vrolijke programma's die weten waar ze aan toe zijn. Uh, dank voor de uitleg. Rob Luiten, woordvoerder van de nationale politie. Oeh. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Deze week lieten we in het mediaarchief. fragmenten horen van programma's. die over de medische wereld gaan. Zoals Medisch Centrum West. Zeggen ze ook vinger aan de pols. Artsen op tv doen het namelijk goed. Ze stralen betrouwbaarheid uit. En de locaties leveren natuurlijk veel dramatische. of juist komische situaties op. A.C. Gieshoff Giesolf was in de jaren 60 en 70 de TV-dokter van Nederland. met het NOS-programma Artsenij. En, en later bij de Tros was TV-dokter Ferdinand Zwaan jarenlang te zien. Beide heren inspireerde André van Duin tot deze sketch over de tv-dokter. Goedenavond, mag ik mee waar u voorstellen. Uh, ik ben uh, de, de tv-dokter, zou je kunnen zeggen. De teler-dokter, je moet daar tegenwoordig. Je kunt niet gewoon bellen u op televisie. U belt mij uh, via de telefoon. Geef ik uh, onmiddellijk niet genoeg, genoeg omdozen uh, aan uw deur. Ja. Het uh, is vijf uh, gelden per minuut, dus dat schiet... Lekker op, zowel voor u als voor mij. Het is makkelijk, u hoeft de deur niet meer uit. En ik ook niet. Hè? Vroeger had ik het spreekuur thuis, u weet hoe dat gaat. Hè? Wachtkamer, vol ellende natuurlijk. Gezeur van de andere patiënten. Heeft u ook zo last van dit? Oh, ik heb last van dat. En voordat je het weet, heb je ook last van dat. Terwijl jij alleen maar last had van dit, begrijpt u wel. Allemaal afgelopen, u belt mij gewoon. Uh, maakt niet uit wat er gebeurt, u belt mij op. En ik geef dan meteen de diagnose. Ah, daar gaat hij echt al. Met de TV-dokter, goedenavond. U hief pijn in uw arm. Ach, en heeft u dat alles meer gehad? Nou, dan heb ik het nou weer, hè. <tie> ja. Graag gedaan, hè. Dank u, goedenavond. Dat was hem de afsluiting van een weekje medische mediafragmenten. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jacobine Geel, NCRV-presentatrice en theoloog ook. Joost Niemuller is blogger bij de Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom allebei. Jullie hebben gekeken naar de speciale aflevering van De Wereld Draait Door. DWDD Heimwee heet dat. Waarin Adriaan van Dis nog een keer mocht opkomen draven. Met zijn Hier is Adriaan van Dis. Joost... Ben je er echt voor gaan zitten? Ja, uh, nee. <laughs> ik heb nog wel even <coughs> jullie redactie aan het werk gezet. Om, uh, er was namelijk iets heel erg mis. Met, het werd door de verkeerde persoon aangekondigd. Uh, alles werd echt gemaakt in de studio. Dus we dachten even: is die persoon dood? Dat is helemaal niet waar. Ja, want Komt, ik, volgens mij was het ik Maar, het, maar dat kijk zelf toch te stellen. Weet jij nog wie het deed oorspronkelijk? Jij het? Ik nee, wist het nee, niet ik weet hoor. Het. Nee, weet ik Daar dan. is iemand die het weet. Na, goed. bijna goed. Het was Sherry Duins, oh, maar okay. in het allerlaatste seizoen deed Wim T. Schippers het. Oké, okay, okay. dus dat hadden ze niet één uh, op één gekopieerd, maar, maar dan even dat, dat programma, ja. wat vond je ervan? Ja, uh, yeah. ja, mag ik het zeggen? Saai? Saai? Ja. <laughs> niet meer anno uh, 2013? Kijk, vroeger moest je kijken, want er waren inderdaad geen andere opties. En, uh, uh, en nu uh, is er ontzettend veel anders te doen. En, uh, ja, ik bedoel, het begon dan met een mevrouw die uit de DDR kwam... die had een boek geschreven en, en dat ging er een half over. En dat, die maakte ze tekeningetjes bij. En het, eerlijk gezegd, het leuterde maar door. En jij vond het niet. slecht Duits, dus ik vond het echt ontzettend oninteressant. Jacobine, Ik vond het leuk en ik vond het de titel Heimwee eerlijk gezegd... ik dacht, op grond van de reacties kan het beter toekomstmuziek heten. Want uh, iedereen wil dit terug, schijnbaar. Althans, alle... Serieus, zichzelf serieus noemende kijkers... die uh, denken, waarom is het toch ooit afgeschaft? Ja. Nou ja, wat Joost zegt, dat is natuurlijk wel een punt anno 2013. Dat is allemaal heel slow ja, en traag. Ja, maar dat is en... ook een zichzelf in stand houdende fictie natuurlijk. Dat iedereen het uh, heel snel wil. Want er zijn blijkbaar heel veel mensen die genieten van langzaam. Alleen die krijgen nooit meer bediend. Dus nu wel even weer. En dan ook nog allemaal in andere talen. Geweldig. Zou jij, zijn er nog meer titels te noemen waar je zegt, nou dat zou ik nog als ik hier eenmaal. Nou, er zijn bezie. er niet zo heel veel. Ik denk dat Sonja een kans maakt weet je, om, eens, om nog weer eens terug te komen. Maar verder is er ook niet zoveel meer uit die doos te halen, denk ik. Dus, uh, en, en, en het leuke van dit programma is ook dat het, en dat zou met Sonja ook zijn, dat de boeken natuurlijk hartstikke actueel zijn. En net uit en, en raken aan politieke thema's en filosofische ja. vraagstukken. Dus... Ja, daar is altijd uh, ja. plooi voor, zou ik uh, zeggen. Ze, ze proberen dat merk DWDD meer op de kaart te zetten. Hè. We hebben dat, dat, dat wetenschapsprogramma al s'avonds, uh, University. Uh, ze gaan nu naar buiten met een festival zelfs straks in de zomer. Okay. Ik denk dat we straks de, het bericht krijgen dat de VARA wordt omgedoopt tot DWDD. <laughs> dat is, is wat het ik te veel, denk. Is veel, Joost? Vind jij moet ze gewoon blijven bij wat ze, waar ze goed in zijn, dat tv-programma om half Ja, ik ja, denk het wel. Ik bedoel, we hebben toch wel dat merk denken. We hebben toch al de publieke omroep. Ik bedoel, waar moeten we daar een merk van gaan maken? Ik snap het allemaal niet zo goed. Dus je hebt, Volgens mij wordt het door een Deel ook weer door de VPRO, dan weer uitgezonden met hetzelfde merk. Ik snap er allemaal helemaal nee, niets van. Nee, nou goed. Uh, straks gaan we het hebben over een hele duidelijke ruzie tussen Genee en Derksen. Uh, dus dat uh, en nog veel meer in het Mediaforum, deel 2. Eerst het laatste nieuws: Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Vakbonden en de werkgevers zijn in Den Haag begonnen aan het sociaal overleg. Er is inhoudelijk nog niet gepraat, de onderhandelaars hebben alleen de agenda vastgesteld vanmorgen. De gesprekken zullen zich concentreren op de problemen op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil een alomvattend akkoord... waarbij zowel de sociale partners als een aantal oppositiepartijen worden betrokken. In Gilze is een grote lading illegale sigaretten in beslag genomen. In een loods vond de politie 11 miljoen sigaretten... waarvan de pakjes geen accijnzegel hadden. En daar zal de tweede grote vangst in korte tijd in Brabant. Eind vorige maand werden 10 miljoen sigaretten in beslag genomen in Tilburg. En Feyenoord-middenvelder Tony Villena zit bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Feyenoorder Jean-Paul Boetsjes en Mike van der Hoorn van FC Utrecht zijn afgevallen. Ook Wesley Snijder, Rafael van der Vaart en Maarten Stekelenburg zijn uitgenodigd. Oranje speelt op 22 maart tegen Estland en vier dagen later is Roemenië de tegenstander. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum met Jacobine Geel en Joost Niemuller. Um, nou ja, we gaan het hebben over Derkse Genee. Het rommelt daar al een, een paar weken. De inzet is eigenlijk een, een verhaal over Heerenveen... wat in Voetbal International is verschenen. Uh, eigenlijk hebben we het net allemaal uh, gehoord... hoe Michel van Egmond, de eindredacteur, het uitlegde. Um, er zijn mensen die denken dat dit gescript is, Joost. Dat dit gewoon is om de kijkcijfers nog weer op te stuwen. Dat dacht ik eerst ook. Maar nu heb ik het nog eens even goed bekeken. En, en nou we ja, hebben we de net, net reactie gehoord van de eindredacteur. Dat duidelijk dat het dus niet aan de hand is. Overigens is hier wel eens een, heel, een heel bizar probleem aan de hand. Hè? Kijk, normaal gesproken, dan maak je een programma... een redactie maakt een programma... En er zijn dan twee, hè, zoals dat hier ook gaat. Uh, we zitten hier twee losse presentatoren, die kunnen ruzie met elkaar maken. Dat kan, want het programma gaat gewoon door. Maar een van die twee personen, die Derksen, die beheert ook de inhoud van het programma. En, Omdat hij uh, sponsor van het programma is. En de ander, die dan voor presentator uh, zou moeten spelen, die, die speelt nu voor journalist. Dus het is een heel raar uh, vermenging van rollen, waardoor dit uh, idiote probleem uh, is ontstaan, ja. inderdaad. En... Uh, waardoor je ook helemaal niet... Kijk, het gaat uiteindelijk om de waarheid. Ik, uh, ik denk dat uh, vi niet voor niets uh, over is gegaan... tot het plaatsen van een groot interview... namelijk omdat ze weten dat ze fout zitten. Want dat is wat er nu... En er zou daar, vandaag is Dirk ook zo boos natuurlijk, anders uh, zou hij niet boos zijn. Dus er zou vandaag een rechtszaak dienen, die is voorlopig aangehouden... en er zou uh, ja, vandaag een gesprek zijn waarvan Dirk zegt... En er nu een groot goedmaken interview ja, interview. Nou, met, uh, met de voorzitter van Heerenveen. Want dat is eigenlijk de inzet, hè. daar gaat het dus al een paar weken over in dat programma. VI heeft daar iets over gepubliceerd. Uh, Gené uh, heeft andere... En, uh, waarschijnlijk ja. van, het, van die voorzitter ja. gekregen. Um, de moeilijkheid die Joost net ook al even schetste... hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want uh, mag zo'n gene dan helemaal geen kritische vraag meer stellen over ja, een nou artikel. Ja, het leek mij inderdaad, wat, wat jij ook zegt, het, het probleem is tweeledig. Het is een gesponsord programma en het wordt ook niet voorbereid. Of het wordt wel voorbereid, maar daar houdt niemand zich aan. Dus dan ben je ga je los gewoon. Uh, en het zijn dan ook nog eens twee camphalen. Ik heb ernaar gekeken, eigenlijk zonder me heel erg te verdiepen in het conflict, dat nou echt aan de orde is, maar gewoon kijken van wat zie ik nou. En dan zie ik toch eigenlijk iemand die tamelijk rustig blijft, Wilfred Genee... en gewoon vragen stelt waar hij een antwoord op wil. Reële vragen, volgens mij, waar hij ook terecht een antwoord op wil. En een worm die aan de haak spartelt... en op een gegeven moment uit machteloosheid wegloopt... en geen één valide antwoord heeft gegeven... wat mij betreft als onwetende kijker. Dus ik vraag me wel af wie Johan Derksen hiermee in dienst bewezen heeft. Ik zou, als ik daar verslaggever was bij VI... Niet denken dat mijn baas mij nu heel uh, capabel had neergezet. Hmm. Wel heel interessant. Jij vroeg op een gegeven moment uh, voor wie zou je kiezen aan de einddirecteur. Hij zei Derksen. En hij zei Derksen. Uiteraard, want Derksen maakt het programma. He, uh, je kan altijd nog een andere presentator inzetten. Maar uh, uh, als, je, als je de gratis toevoer van inhoud afsluit. dan ben je dus nergens meer. Mm. Dus maar dat geeft. Uh, en ook al uh, uh, heeft die andere. Waarschijnlijk normaal. ben ik met jou eens. Ja. Heeft die andere persoon waarschijnlijk gelijk. Genees zal waarschijnlijk toch uh, in stof moeten ja. Ja. ja, Het gekke is natuurlijk. dat, dat beschetste Michel uh, ook. Dat, uh, dat ze echt buiten de uitzending. om eigenlijk geen woord met elkaar wisselen. Eigenlijk kunnen ze elkaar niet lucht of zien. maar ze kunnen dus in dat programma. heel goed samenwerken. Dat is, dat is ook een ja, unieke... Ja, maar meestal zie je ook. Uit aan de reactie van degene die daar nog bij zit. In dit geval was dat... Uh, van de Gijp. Ja. En die, die dacht ook, ik ga me hier even <lacht> nee, helemaal nee. niet mee bemoeien. Nee. Dus die was heel stil. En dat vond ik wel een veegteken. Ik dacht, dit is echt serieus ja. knalharde ruzie. Joost, zwakte bot, als je dan wegloopt toch uiteindelijk... wat Dirkste deed? Ja, uh, ja. Ja, uiteindelijk wel. Maar ook wel een sterkte bot. Want hij, ik denk dat hij toch wel uh, uiteindelijk de macht heeft hier. Dus hij loopt weg... Uh, en hij weet dat uh, de volgende keer dat iemand anders waarschijnlijk niet ja, meer zit. Ja, maar dan trek je uh, ja. de kaart echt van de macht... en dat is niet de kaart van, de, van, van het gelijk hebben. Nee, maar dat is maar precies omdat, het, het... omdat de verhoudingen zo bizar liggen. Ja, dat bedoel ik. Maar, er zitten zo zorgene gelijkwaardige ik... personen. Maar stel je voor dat wij hier met z'n drieën... En, en, en een van ons drieën, die zou, die zou de rest betalen... Daar komt het te feindelijk Maar jullie Wat hij dan had moeten zeggen, Johan Derksen, is... Wilfred, daar is het gat van de deur. Ik ontsla je nu. Dat had hij dan moeten doen. Niet zelf weg. Maar dat is het punt ook. staat weer niet op de loonlijst van Veen. als je dan zo machtig wilt zijn en die kaart wil spelen... dan moet je dat doen. Dan moet je gewoon zeggen... je krijgt nu een rode kaart het veld uit. Want Derksen heeft nu gezegd... ik wil eerst een gesprek met de RTL 7-directie... waar dat programma wordt uitgezonden. Er staat ook nog wel wat op spel voor hem, namelijk hoe uh, geloofwaardig is zijn blaadje? Want dat is natuurlijk het punt. Ze hebben dus uh, waarschijnlijk gigantische misser gemaakt. Ja, maar dat was Daar toch, toch ook, nu naar hij uit. Hij heeft toch ook niet één ding gezegd waardoor ik als kijker denk dat hij geen misser heeft gemaakt. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, goed, je hebt al in de laatste uitzicht Ja, maar goed. Wat, ja, dat goed, nou ja, dat is wat ik rekenen. zie. En, en ik denk dat je per programma moet proberen neer te zetten waar het je om te doen is. En dat is in ieder geval Johan Derksen dit keer niet gelukt. Nee. Wat mij betreft. Um, nou ja, we gaan zien hoe dit afloopt. Of die daar vanavond zit, Derksen. Om um half negen begint dat programma. Um, en uh, we gaan kijken of Gene dan überhaupt nog een kritische vraag durft te stellen. Want het kan maar zo zijn dat die dus door de directie wordt teruggefloten. Van joh, let op, want straks zijn we onze belangrijkste sponsor kwijt. Um, ander onderwerp hebben we het ook net over gehad. De politie. Uh, die wil meer invloed op het uh, gebruik van het logo en het uniform op tv. Als voorbeeld werd de SBS-serie Dr. Tien is naar voren gebracht. De agent die Gernand neerzetten in die serie, die kon echt niet de goedkeuring van de nationale politie wegdragen. Um, Jacobin, wat, wat vind je daarvan? Nou ja, ik, ik, ik, ik vond daar van tevoren van dat ik denk dat de politie zich moet niet zo heel erg moet bemoeien met wat er in fictie uh, voor beelden van de politie wordt neergezet, want als je alle beelden die over jezelf de ronde doen kunt controleren, dan leef je ook in een onwezenlijk soort samenleving. Uh, dus uh, dat dacht ik van tevoren, toen hoorde ik hem uh, dat uitleggen, die woordvoerder van de politie, en to, to, toen snapte ik het al helemaal niet meer, want ik dacht die politieman die wordt neergezet in dat uniform... dat lijkt mij nou niet zoiets zwaarwegend verkeerd dat daar zo'n maatregel tegenover hoeft te staan. Dus ik ben nu een beetje het spoor bij. Ja, het heeft denk ik met imago te maken. die, die agent Tuurlijk, worden, maar, een maar beetje als je suffig. serieus wil overwegen... om wel een uniform beschikbaar te stellen... als huiselijk geweld in politiekring aan de orde wordt gesteld... Dan denk ik, nou, dan, dan vind kan, ik dit redelijk onschuldig. Kan dit niet zoveel kwaad. Wat vind jij ervan, Joost? Dat ze dat logo en dat... Uh, ja, ja, politie... ja, volgens mij kan hier een hele politieafdeling wegbezuinigd worden. <laughs> Want waar gaat het om? Ik uh, bedoel, ze kunnen gewoon zeggen van... er mogen geen politieuniformen gebruikt worden. punt. Ja. Uh, en daarmee is het probleem opgelost. En dan gaat iedereen maar lekker fantasieuniform aantrekken. En er is helemaal niks aan de hand. Wat gebeurt bij Megamin? Die heeft de politie heeft een grote pet op met een P erop. Ja. Maar moet je voorstellen, Die zitten dus allemaal mensen van de politie... die zitten naar allerlei concepten zitten te kijken... en dan gaan ze met elkaar in overleg. Of ze gaan ze met elkaar in de heil op, mij werken, Volgens mij werken er geen 50 man op die afdeling, toch? Nou, het zijn ambtenaren, je weet het niet. <laughs> nee, maar het zou wel duidelijker zijn, dat ben ik absoluut met je eens. Doe het dan gewoon helemaal niet in plaats van zo heel ingewikkeld te manoeuvreren... en dan blijft het toch een kwestie van smaak. En dan wordt het ook altijd een beetje lachwekkend om dan in dit ene specifieke geval... Het toch aan te dringen op niet en nou. verbieden. Om ja, het helemaal we dus te verbieden, de ja. politie is natuurlijk van ons allemaal... dus die wil ook niet flauw daarover doen natuurlijk. Van, uh, we, gaan, we gaan helemaal nergens aan meewerken. Ja, nou, je hebt nu wel erg van goed vertrouwen in de, in de politie. Ik denk dat de politie inderdaad een heel groot probleem heeft. Dat is wel serieus. Ze, hebben een, ze, een, uh, uh, uh, ze worden uitgescholden op straat voor van alles en nog wat. En dat is ook heel erg Nederlands. Daar moet absoluut iets aan veranderd worden. Maar dat ga je dus niet op deze manier oplossen natuurlijk. Het is, de, die gaat aan de verkeerde kant van de lijn zitten. en. Uh, uh, kijk, ik bedoel, uh, in, in Amerika gaat het zo dat de CIA betaalt daar complete Hollywoodfilms... om ze naar nou zichzelf toe te richten. Daar kan me nogal wat bij voorstellen, hè, dat, daar, daarmee. Maar de politie betaalt niks. Uh, voor zover ik weet. En het zou ook heel raar zijn trouwens, want is een overheidsdienst. Maar goed, in Amerika kijk men me naar nou anders tegenaan. Maar ik bedoel, het is toch een vorm van, van manipulatie... die ze hier zitten uitvoeren met als machtsmiddel dat, in, dat uniform. Ik vind, dat, ik vind eigenlijk dat ja, er ja. kamervragen over moeten komen... en dat je dan gewoon moet zeggen van... Uh, stop nou, je mee, mee uh, bezuinigen ja. deze hele hap... en gewoon zeggen van geen uniformen meer op de TV. Fantasie-uniformen. Ja. Dan nog even twee weken, niemand. Het duo dat uh, het koningspaar gaat interviewen. Daar hebben we het gisteren ook al even over gehad. Over het feit dat... Die twee het zijn. Uh, maar nu blijkt dat zij uh, afspraken hebben gemaakt met de RVD dat ze er helemaal niks over mogen zeggen, Jacobin. Ja, yeah. what else is nieuw? Ja, yeah. uh, zo Logisch. gaat het. Zo gaat het toch altijd? Ik weet het niet. Ik nou ben ja, nooit in die ja, positie geweest. Ik denk het wel. In de ideale wereld natuurlijk niet. Daarin ben je als journalist onafhankelijk... en ga je gewoon dat interview in en denk je... meneer de Koning, we gaan u alle hoeken van de Kamer laten zien... en wees het u maar voorbereid. Maar dat is niet de werkelijkheid waarin we leven. Deze werkelijkheid wordt gerealiseerd door de hè, Rijksvoorlichtingsdienst. En dat is... Ja, daar, daar tuint iedereen dan met open ogen in, zal ik maar zeggen. En ik denk dat zij zelf denken, twee en niemand wij zijn zo professioneel, geef ons een beetje ruimte... en wij uh, duwen die deur toch open. Dus, dus dat, is al, dat zal de redenering ja. zijn om er dan toch in te stappen. Jozef, moet je dan als journalist gewoon zeggen... nou ja, dan doe ik het gewoon niet als ik, als ik niet de vrije hand krijg? Nee, in dit geval, geval niet, want uh, als journalist heb je hier ook een voordeel... want je maakt het programma enorm spannend door niks te zeggen. Dus iedereen moet gaan kijken... Uh, en al die voorgesprekjes. Ja, ik snap, ik, snap, ik snap de voorlichtingsdienst ook wel. Met al die voorgesprekjes, ga je er al een enorme spin geven aan dingen. Waardoor mensen op een bepaalde manier ernaar gaan kijken, ja. enzovoort, enzovoort. Dus dat zij dat niet willen, begrijp ik. Uh, verder is het natuurlijk ja. Dit zijn geen normale mensen. Er staat van alles op het spel. Ze zijn ook niet zo. Uh, waarschijnlijk zijn ze wel getraind in de media, maar ze kunnen dat niet heel goed. Dus daar moet allemaal, uh, ja. uh, krijg je al dit gedoe erbij. En, en wat ik eigenlijk veel erger vind is dat er achteraf waarschijnlijk geknipt uh, mag worden in antwoorden en vragen. Dat vind ik veel dubieuzer mm -hmm. dan dat ze er van tevoren niet over kunnen praten. Oh. Um, ik denk dat iedereen. Nou, Laten we zeggen, zou er iemand te bedenken zijn die als die gevraagd werd, uh, toch zou zeggen. Nee, nee, dat doe ik helemaal niet. Ik denk niet dat dat dan iemand is die gevraagd zou worden. <laughs> Want Van Huis heeft van tevoren al gezegd: van nou, wat ook gebeurt, ik, ik hoef dat niet zo te doen. Ik weet niet wat zijn motivatie daarvoor was. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, omdat ja. hij zich niet aan die afspraken wil houden. Ja. Dat ja, hij ik daar in ieder geval niet in mee wil. Ik vind het heel stoer. Het zou kunnen. Maar ik, ik, ik, ja, ik denk toch dat eigenlijk iedereen die in ieder geval voor televisie werkt, toch denkt: yes. Ik mag het De telefoon doen. gaat bij Inhuizen Geel en dan uh, neem je op... en dan is de ja, RVD zegt, nou, wil De jij het adjudant volgend jaar... van de toekomstige koning. Wil jij het volgend jaar doen, uh, dan zou je onmiddellijk ja zeggen. Nou, ja, ik denk dat ik dan ja zou zeggen. Ja. Ja. Vanuit Ook... dezelfde redenering. Als ik daar eenmaal zit, zullen we nog wel eens zien... wie, wie hier ergens een voet tussen de deur krijgt. Zou je maar... dan niet gewoon... Ja, oké, okay. ik begrijp het wel. Maar zou je niet gewoon moeten zeggen van... Uh, maar dan wil ik het gewoon live doen? Ja, dat het niet ook achteraf nog ingeknipt kan worden. Ja, je kan zoveel willen. En, en ik, wil, ik zou ook wel willen kunnen vliegen en zo. Maar ja, het, het is even geen optie. Ik denk dat het nee, gewoon niet gaat Maar dan zou je gebeuren. wel iets bijzonders doen, hè? als je het live doet. Dan zou je ja. iets bijzonders doen. Terwijl, nu Zeker. wordt het er zoveel zoveelste PR-interview. Joost, ja. wat zou jij eigenlijk als vraag nog willen stellen, dat koningspaar? Uh, vind je het niet belachelijk, maximaal, dat je je koningin laat noemen? Oké, okay, dat is jouw openingsvraag. Ja. <laughs> dat was een mooie interview, denk ik. Maar wel spannend. Ja, dat moet ik ja, zeggen. Jacobine, heb jij uh, nog een Die zouden vraag? ze nog wel kunnen handelen, volgens mij, die vraag. Ja. Die, die mag je nog wel stellen, denk is, ik. Is, is, is iets wat jij nog van ze wil weten? Want ze luisteren mee, Marielle Tweebeek en Rick Niemand. Dus wat ik nog zou willen weten? Zo, ze dat zeg dan? ik de volgende keer. Dat is oh. nog steeds voor het feitelijke interview. Oh, Oké, okay. mm -hmm. hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Jacobine Geel en Joost Niemullen ja, waren dat. Graag gedaan. Dit... Is Radio 1, Lunch. We gaan snel naar de andere kant van de tafel, want het is vrijdag en dan kan het maar zo zijn dat we een beslissingsronde krijgen. Um, maar dan moet Kelly de Weert aan de bak, 23 jaar uit Leusden. Schuine streep Zwolle. Ja, klopt. Hoe, uh, hoe zit dat? Mijn ouders wonen in Leusden. Dus in principe woon ik officieel in Leusden. Maar mijn vriend woont in Zwolle, dus daar ben ik ook heel erg vaak. Ah, Oké, okay. en dat vinden je ouders ook gewoon goed. Ja hoor, ja. Als je 23 ja. bent, dan mag die, die dat zo'n keer. Die horen dat niet nu, nu op de radio. Eens, dat je af en toe ook bij je vriend slaapt. En je, oh, dat hoop ik wel. Ik hoop <laughs> wel dat ze luisteren. Ja. ja, maar dat ze dat wel weten. Okay. Ja, ja. Hey, en nog even die naam, Kaylee. Uh, is dat Kaylee. echt uh, ja uit het liedje van mijn Ja, ou ja mijn ouders die hebben dat liedje gehoord. En toen dachten ze, dat is een uh, leuke naam voor een dochter. Uh, oh, ooit. Prachtig. Genoemd naar een liedje. Dat is, dat is prachtig. Uh, Kaylee, we gaan kijken wat je ervan bakt. 40 punten, dat is de uitdaging neergezet door Jan Duursema. Hij uh, ja, is niet op zich niet heel veel. Maar hij staat nog steeds. Maar jij kan er als laatste... Overheen. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. Op het moment kijk ik mijn eerste tegenstander recht in de ogen. Een jongen met een sjaal voor zijn gezicht. Ik grijp hem vast. Van die voetbalwet. Dan sla ik hem zo hard als ik kan. Zo snel als ik kan. Met volle vaart. Voetbal vuist. moet weer plezier worden. Ook ik moet incasseren. De smaak van het warme bloed in mijn mond maakt iets dierlijks in mij los. En daarom scherpt hij de voetbalwet aan. De jongen met de sjaal is terug. Hijgend grijp ik een nieuwe tegenstander vast. Om hooligans en railschoppers nog harder te kunnen aanpakken. Ja, de hooligans die moeten dus harder worden aangepakt. Hier is vraag 1. Welke bewindspersoon presenteerde vandaag de plannen om de voetbalwet aan te scherpen? Dat is Ivo Opstelten. Minister van Veiligheid en Justitie, dat is juist. Burgemeesters vinden dat ze onder de huidige wet niet genoeg kunnen doen tegen deze hooligans. Vraag 2. In de nieuwe plannen van Opstelten worden hooligans sneller en zwaarder gestraft. Na de hoeveelste arrestatie kan de burgemeester een langdurig gebiedsverbod gaan opleggen? Volgens mij al naar de eerste arrestatie. Ja, ja dat is goed. Dus u wordt betrapt op het stenen gooien naar de politie na afloop van de wedstrijd. Die kan al voor een jaar uit het stadion worden geweerd. Vraag 3 is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen... waar hij bij hoort. De oplossing komt van binnenuit. Dat is de kop. De oplossing komt van binnenuit. Gaat dit over 1. De oorlog in Syrië... die nu twee jaar duurt, terwijl de internationale gemeenschap... nog geen idee heeft hoe het bloedvergieten kan worden gestopt. 2. Paus Franciscus, die door de katholieke kerk wordt gezien... als de juiste man om het imago van die kerk te herstellen. Of 3. Minister Plasterk die stelt dat gemeenten niet verplicht worden... om 100.000 inwoners te hebben, maar dat ze wel groot genoeg moeten zijn om hun nieuwe taken uit te voeren. De oplossing komt van binnenuit. Um, ik zou zeggen de eerste. En dat is goed, maar het is een gokje, begrijp je? Ja. De... <laughs> een kop uit de volkshand. Precies twee jaar geleden begon het conflict in Syrië. Dat is vandaag dus precies twee jaar geleden. Vraag vier. De Franse president Hollande die zei bij de Eurotop in Brussel... dat hij het wapenembargo tegen Syrië wil opheffen... om wapens te kunnen leveren aan de opstandelingen. Welke andere Europese premier sloot zich daarbij aan? Uh, Cameron van Groot-Brittannië of Engeland. Ja, dat is goed. Vraag 5. Een geluidsfragment. Luister goed. Wie is hier aan het woord? Ik uh, dacht eerst al ah, dat ik moet goed rijden. En uh, toen dacht ik, ja, uh, ik ben hier ook een beetje voor mijn plezier. <laughs> dus uh, alleen ja, voor mijn enig zat ik iets te veel te genieten. Toen dacht ik, o oh, jee, ik zit mis. Anke van Grunzen. Ja, dat is ze. Uh, gisteren nam zij een. Uh in een anderhalf uur durende show afscheid van haar trouwe viervoeter. En dat is vraag 6. Hoe heet het paard van Ankie dat nu met pensioen gaat? Salinero. Dat is hem. Laatste vraag. Vier punten nog te verdienen. Gaat hartstikke goed tot nu toe. Uh, je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een persoon, hè? Luister goed. Daar komen de aanwijzingen. En als je het weet, moet je onmiddellijk stop roepen. Vier. Mijn bijnaam is nogal vies. Drie. Ik zoek talent en ruzie. Eerst hoorde ik bij de toppers, toen weer niet, toen weer wel en nu weer niet. Stop. Gordon? De laatste is, ik verlaat L.E. De Voices omdat ik het te druk heb. Inderdaad, Gordon, hij wordt ook wel goor genoemd, hè? vandaar die eerste ja, aanwijzing. Ja. <laughs> Jurylid bij de X-Factor en uh, staat erom bekend dat hij nogal eens ruzie maakt hier en daar. En uh, zat in de toppers, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. En dat gaan we waarschijnlijk nu met die LA de Voices ook krijgen. Je komt op acht, dat betekent dat er maar vijf goed hoeven te zijn om gelijk te komen zometeen. Spannend. Maar meer is beter, want dan win je gewoon. We gaan het meemaken in deel twee van de quiz.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 de opstel te verscherpt daarom deze wet? Burgemeesters mogen met de nieuwe wet overtreders dus na de eerste keer al stevig aanpakken. Nu mag dat pas naar de derde overtreding. De wet wordt strenger, maar is dat wel streng genoeg? Binnen de supportersgroepen zitten zware criminelen die niet bang zijn voor een gebiedsverbod. En ruilschoppers, eh, niet zozeer eh, als voetbalsupporter, maar die komen pas. Eh, nou, daar snap ik helemaal niks van van deze zin. Daar is het een en ander uit weggevallen. Uh, deze deed ik niet uit mijn hoofd. De rest wel, natuurlijk. Um, stelling dus nog een keer. De nieuwe voetbalwet is streng genoeg. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u uh, eens of oneens wilt twitteren, mag dat ook. Maar doe het dan met Hekje standpunt. We zijn terug bij Kelly de Weer, 23 jaar, uit Leusden En ook een beetje uit Zwolle. Um, vijf moet je er in ieder geval goed hebben, dan is het gelijk... Ja, ik ga mijn best doen. Dus alles boven de vijf is gewoon winnen. En uh, ja, dat zit er gewoon in, natuurlijk. Uh, want je hebt 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag stellen, helemaal tot aan de laatste ja. letter. En dan geef je het antwoord of je zegt pas. Als jij bereid bent, gaan we beginnen. Ja, komt maar. <laughs> De nationale nieuwspis. De zorgkosten voor welke stoornis stijgen sinds 2009 met 140% per jaar? Dyslexie. Goed, welke instantie heeft twee Chinese tolken op non-actief gezet wegens het lekken van vertrouwelijke informatie? IND. Goed, Klaas Knot van de Nederlandse Bank wil dat ouderen worden ontzien bij de versoepeling van wat? Ontslagrecht. Is goed, hoe heet de 9-jarige Turks jongen die met zijn lesbische pleegouders moest onderduiken wegens ophef in Turkije? Ehm. Um... Pas. Yunus. Het lichaam van welke overleden president kan waarschijnlijk niet meer gebalsemd worden? Chavez. Goed. Via welke website van justitie zijn jarenlang kinderpornobestanden te vinden geweest? Rechtspraak.nl. Goed. Hoe hoog wordt de maximale boete voor voedselfraude? Pas. 78.000 euro. Uit een dierentuin in welke plaats zijn gisteren zeldzame dwergapen gestolen? Epen. Goed, in welke Belgische plaats is een monument onthuld... voor de slachtoffers van het busongeluk een jaar geleden in het Zwitserse Schaire? Lommel. Is goed, hoe heet de staatssecretaris... die zijn plan voor een makkelijke CITO-toets weigert in te trekken? Dekker. Dat is goed, in welk land is ruim 25% van de schoolmeisjes besmet met hiv... Zuid-Afrika. Ook goed. Hoe lang heeft Iran nog nodig om een kernwapen te maken, denkt president Obama? Iets meer dan een jaar. Dat is goed. Welk land wil het mogelijk maken dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn... anoniem kunnen bevallen in het ziekenhuis? Pas. Duitsland. Van wie heeft tennisser Roger Federer kansloos verloren in het Indian Wells-toernooi? Nadal. Dat is goed. Hoe heette het? Na verluidt de jeugdvriendin van de nieuwe paus. Amalia. Dat is goed. Facebook heeft twee openbare evenementen verwijderd... die opriepen tot een afscheidsfeest voor welke oud-burgemeester? Wat? Goed. Bats. En daar kwam die knal ook gelijk. Heel mooi. Um, ja, wat denk je zelf? Volgens mij waren er wel vijf Ja, ja. Uh, Jan Duursema. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Uh, 40 punten had je. En toen jij hier de studio uitliep, toen... Uh, nou, een beetje hoofdschuddend zo, want ik had dat beter moeten doen. Maar het heeft toch nog heel lang stand gehouden? Ja, dat klopt. Tot deze laatste dag. Ja, overtuigende is. Gefeliciteerd. Ja, heb je meegeteld? Ik heb meegeteld, ja, dat was ja. niet zo moeilijk. Het uh, ging vrij snel. Ja. Ja. Nou, sportief van uh, je, ja, dat je in ieder geval dan nog even de telefoon opnam. Uh, en, ja, ja, het blijft dus inderdaad bij het, uh, bij het gewone prijzenpakket. Want inderdaad 13 goed, uh, oké okay. Dus je komt op 104 uit. Nou, dat is sowieso een fantastische score. En um, uh, dat betekent dat jij dus, behalve die prijzen die Jan Duursma ook heeft... dus de kaarten voor beeld en geluiden, de lunchradio, de mok en de lunchbox... ook nog eens een keer 300 euro in een envelopje meekrijgt. Nou, super. Nou, dan kan je voor je zwolle mooi lekker voor eten bij... Uh, ja, ja. Bij Mijn vriend zei al, uh, je neemt me wel mee uit eten, hè? <laughs> Oké, okay, nou, dat, dat, dat, dat is goed. En veel plezier. Denk aan ons als jullie daar lekker zitten te eten dan. Ja, absoluut. En omdat we uh, hadden een beslissingsronde kunnen hebben... Uh, hadden we natuurlijk wel een, uh, een muzikaal gezelschap klaarstaan... voor uh, de tijd op te vullen. Dus dat gaan we dan nu maar even doen op het eind. Drie dochters van de dominee, moet ik er altijd bij zeggen. Want dit is de NCRV op Radio 1. The Pointer Sisters Should I Do It... De jaren tachtig deze, should I do it, de Sisters waren dat. Zometeen meer muziek trouwens. Zo tegen kwart over één gaan we een werklunch organiseren. Dat doen we dit keer met muzikant Spinvis. Maar niet zozeer over het feit dat hij Spinvis is... maar meer omdat hij is aangesteld als cultural professor aan de TU Delft. Vanavond gaat hij beginnen aan die klus en daar ga ik met hem over praten. Verder de afsluiting van In de praktijk, een weekje op de Amsterdamse Wallen. Allemaal zometeen na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Zometeen om twee uur in Vrijdagmiddag live. Cabaretier Joep van het Hek over. Ja, een beetje, een beetje uh, gezonde scheid aan de wereld. De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oor... Mijn excuses. En Frits Barend. Veel satire en live muziek van J. Faulkner oh,